Eigenaar Novak laat een noodmast naar Smilde brengen. Maar het kan nog een paar dagen duren voordat die er staat. De Venezolaanse president Chavez vertrekt weer naar Cuba om zich te laten behandelen tegen kanker. Hij zou daar onder meer chemotherapie krijgen. Eerder werd hij er al geopereerd. De afgelopen dagen waren er berichten dat Chavez naar Brazilië zou gaan. Maar hij heeft opnieuw voor Cuba gekozen. Ondanks zijn ziekte zou hij nog steeds een nieuwe termijn als president ambiëren. Het weer, de dag begint met wat zon, maar vanmiddag komt er vanuit het westen steeds meer bewolking, gevolgd door regen, door 20 tot 24 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn flitsers op de A9, Alkmaar-Diemen, tussen Alkmaar en knooppunt Dorp. En op de A28, Hogeveen-Amersfoort, tussen de knooppunt de Langhorst en Hattemerbroek. Tot zover de verkeersinformatie. In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 de vrouw des huizes van deze studio, die is vandaag namelijk... Ze uh, is het vandaag jarig, ja. Dus uh, ik heb de studio een beetje versierd. Omdat ik dacht, dat nou, was het even leuk om binnen te komen en zo Het was wel spannend. Gisteren ook die aanslagen op de, op de torens. Dat was spannend. Maar, oh, maar, maar wat gebeurt er? Maar gelukkig. We zijn er gewoon. Geen nood. zet ik haar gewoon verder natuurlijk. Het was wel leuk geweest als alles zelfs in de lucht gehaald we zouden zijn en dat wij gewoon zeg maar nog overeind bleven. Maar helaas, en jawel, daar komt ze binnen. Onze 50-jarige oude vrouw. Ik ja, kan misschien even beschrijven dat het zien. is. als hij ook voorbij de studio rijdt, zie je ziet een hele grote poster hangen met. Ach. Oh my god. Zie je ster is 50 jaar <laughs> jong geworden. Wat een prachtige poster. <laughs> wel hè? Ik ja. denk, groter kan hij niet. Dan past nee. je niet in mijn auto. Volgens mij is hij levensgroot gewoon. Jawel, dus, uh, nee, ja, ik heb hem een beetje proberen in te schatten. Ik denk, nou, volgens mij ben je zo groot. Laat ik hem. Uh... Mag ik hem zo groot afdrukken. En oh, ja, hartstikke bedankt. Ja, graag. Nou, en wat vlagjes op gang. Ik denk, nou, dat maakt het allemaal wel weer erg grappig natuurlijk. En moeten we ook nog even voor je zingen natuurlijk. Oh, oh dat vind ik, wel een, oh. vind ik wel een leuk birthday -bitje. Ja, wel hè. En misschien ook deze nog even erachteraan. Dat is ook nog wel leuk. Ik ben zelf slecht in zingen, dus laat ik het gewoon naar andere mensen nee, over. Ik heb je helemaal groot gelijk. Ik, wel hè? Ik moest even toilet maken thuis. Hè. Ik denk, ja ik, ben, ja, ik moet toch even gaan douchen. Maar oh ja, gaat het ja. ja. ja, Het is wel rock'n'roll om een beetje te stinken in de studio altijd, vind ja, ik, hoor. Ja, dat wel. Maar ja. Ja, ik weet, vandaag heb ik zo van, nou ja, vanmiddag heb ik allemaal geen tijd. Dus, uh, nee. nou, ja. Ja, precies. Ja, een drukke dag. Ga je het vandaag ook vieren trouwens? Ja, ja, ja, zeker. zeker. Ja? Okay. En uh, voor uh, eventueel luisteraars, ik heb soesjes bij me voor in de studio. Soesjes? Oh, ja. lekker. Ja, nou, ja van die kleine soesjes, die kan ik echt helemaal afmeten hoeveel ik snoep, hè? Ja, precies. Dat ja. Omdat ik heb het voor jou gedaan. Ik denk, ik ga het niet te uitgebreid doen. Nee, nee, dat is heel slim. En ik had ook zelf ja, ik kan ook champagne meenemen, maar ik moet toch zo'n lange dag. Oh. <laughs> ik denk, ja. Als ik dat het nu al mee begin, dan ga ik straks liggen en dan kom ik niet meer afrijden, hè? Zo ik wil zeggen, dat heb je op die leeftijd. Dan is toch altijd weer even uh, ja, spannend, ga, en ga je het en een beetje voorslapen natuurlijk, hè. Oh, dan ga je ook voorslapen. Nou, misschien wel eventjes. Oh. Ik, ik oh. doe het altijd. Ik breek de dag altijd in twee. Ik heb een eerste gedeelte in een tweede gedeelte. En in het tweede gedeelte krijg ik altijd de prijs. Oh, ja, dat is pech, hè. Met mij is het altijd het eerste gedeelte, hè. Ja, ja, nu dus krijg een... jij de prijs al. Tadaa. Ja, nou, nou, ik vind het, ik ben wel helemaal te, uh... Ga maar blijven Ik ben ook heel blij verrast dat er geen Sarah staat. Dat vind ik vreselijk. Ik heb er nog over nalopen, denk ik. Ga ik dat doen, als Sarah? Ga ik Sarah? lopen slepen ook? Want dat is ook nog zo. Ja, nou dat vond ik niet erg. Want op mijn werk hadden we vooral altijd een Sarah, maar okay. die is verdwenen. Die oh. hebben volgens mij met een pensioen gegaan of zo. Ja, denk ik. De, ja op een gegeven moment hou het op, hè? Ja, Dan kunnen ze niet meer. Dan vallen de benen eraf <laughs> en zo. Die is zo vaak al versleept van het, het ene dagcentrum met en de andere dag. Dan op een gegeven moment, denk ik, nou laten we die ook maar weg doen. Dat ze nog helemaal in een oud huis ergens kunnen zitten. Maar heb je echt een uh, oud gevoel? Af en toe. Af en af, toe. Af en daar. Maar ik moet wel zeggen, wat ik wel erg fijn vind. Nou. Dat heel veel mensen zeggen: 50? Jij? Wel nee, doe het normaal. Oh, nou, dat zie ik altijd. Ja, dat ik is weet al het niet veel of het beleefdheid is, maar ga zo door. Ga door. Precies. Dat helpt de, de vrouw de dag door. Ja, precies. Toen tot en met 10 uur, klein feestje op de radio. Ja, en sowieso niet? wel. Sowieso een feestje als wij er zijn, hè. Zo echt wel, echt wel op wat. Nog leuke reacties gehad op vorige week de uitzending. Bedankt daarvoor. Wij zijn erop nog veel meer uit. Te doen. Dat begrijp ik. Ja, nou, dat hoeft hier echt niet hoor. In Amerika misschien wel. Hij heeft, natuurlijk, uh, hij heeft gisteren weer anderhalf uur staan te praten. Barack Obama. Ah. En hoe heet hij ook alweer? De, de, uh, oh, hij heeft die toespraak gedaan. Ik heb een groot gedeelte proberen aan te horen. En hij vertelde ook, hij is erg uh, uh, begaan met de, het zorggedeelte uh, daar. Ja, terecht. Omdat hij zelf terecht. ook deze week of volgende week werd hij 50. Hé, hey, hey, zijn we gelijk jarig? Ja. Is hij ook vandaag jarig? Nee, niet vandaag. Ja, nee. Vandaag is Wiegel jarig trouwens. Hans Wiegel. Ja. Hans Wiegel. Oké. Okay. Ja. Oh, nou, ik vind, ik vind het wel een aardige keel. Is hij ook vijftig geworden? Nee. Dat ziet hij er goed uit. Hij zal wel 65 worden zijn, denk ik. Nee, 70. 70 al? Ja, dat zou je weer niet 70. zeggen dan. Ja, ik vind het wel altijd makkelijk van als mensen uh, zoveel decennia ouder of jonger zijn. Van weet je van, ja, die is vijftig. Ja, ik, ik ben uh, 50 en ander. Van, oh, die is of die is dertig. Dat is wel makkelijk altijd, vind ik. Ja, precies. Mooi afgerondige getallen. Ja, dat het is. is uh, maar goed, uh, 50 worden vandaag. De hele dag, hè. Dus, ja. ik krijg geen melding via Hives trouwens dat je jarig was. Heb je het niet ingevoerd? In de leeftijd? Ja, ja? Wel, volgens mij wel. Of je, doe ik er zo weinig op Hives dat ik helemaal niet, geen melding meer krijg? Dat zou ik nog kunnen. Ja, nou, dat natuurlijk. zou zomaar kunnen, ja. ja. Dat ik, nou die toebak doet echt niks op die Hives. Want we knippen hem er gewoon vanaf. Uh, ik, heb, dus... ik heb je niet ontvriend. Dat zal ik je heel eerlijk verstaan. Nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Ik ben ontvriend. Door niemand nog? Nou, ik heb niet zoveel vrienden. Dus. Even maar drie. Ik heb... ja. Nou, nee. dan hak het er wel in, hè? Ik heb er twintig of zo geloof ik, Vijf, okay. Ik heb er een avond ingestoken. Nou, kijk eens wat het me opgeleverd hebt. Nou, ik iets van 80 of zo. Zo. Ja? Nou ja, twee avonden zeker. <laughs> Oké, okay, tot met 10 uur toebak leefde op de radio. en uh, ja, Het was afgelopen week natuurlijk... Ah, oh, wat was dat spannend, hè? Mensen hebben zo'n 27 uur achter elkaar films zitten kijken naar Harry Potter. Oh ja. Heb ja. je hem ook uh, gezien al? Ik, ik heb Want... gisteravond een oud stukje gezien oh ja, van een oude ja. film. was hij nog heel jong. Klopt, ja. En uh, ik heb wel, moet ik zeggen, de voorlaatste film. had ik wel gehuurd bij de maar Ik heb hem niet kunnen zien eigenlijk. Maar ik denk, dan ben ik een beetje erin. En dan kan ik altijd nog naar de bioscoop. Ja, maar ja, de bioscoop is weg, hè? Dan gaat het een beetje over. Oh, is je helemaal dicht? Is helemaal dicht, ja. Heb je Ja, ik vind het wel echt jammer. Want oh, ik vond het wel triest. leuk van, wat zal ik eens doen vanavond? Ik ga ook best wel een eentje naar de film of zo. Ja, daar dus ga je ja. over nadenken. Je zit toch in het donker. Ja, daarom. Precies. En je dus kan die, had die Sarah mee kunnen nemen. Ja, helaas, dat is niet gelukt. Ja, dan, dan. denk ik, ik heb toch een beetje gezelschap bij ja. me. Maar, uh, ja, wat me wel opvalt trouwens met, met die Harry Potter. In het begin vond ik het nog wel schattig zo'n jogging met zo'n klein stokje. Ja. Maar ik vind het toch een beetje zo'n grote lummel met zo'n klein stokje. Kom nou op zeg. Ja, maar ik vind het zo leuk dat iemand dan ook, hem ook bedraagt met een stokje. En hun met z'n tweeën staan ze ook met zo'n stokje klaar. Het zijn echt twee mannen tegenover elkaar. Van, nou, ik heb nog veel grotere stok dan jou. Ja, ja nou eens kijken wat ik met mijn stok al laten doen. Het is wel een beetje zoals ik me gedraag tegenover mijn collega's. Ik heb alleen maar vrouwen, hè. Ja. dus ik gedraag me ook wel een beetje zo. Ja, maar dan niet. Nee, ik heb niet zo'n stok. Nee, ik dacht dat het kampioen verplassen was altijd. Ik dacht dat ik van ja? mannen van. Uh, ik kan toch wel verder plassen. Jij moet eens kijken wat een apparaat ik heb. Zo, toch ja. uh, geweldig apparaat. Fantastisch apparaat. Ja, dat zeg ik. Fantastisch <laughs> apparaat, dat kan je er allemaal mee. Nou, ik weet niet. Nou, Loop maar eens mee. Maar voor kijk uit, voor je weet krijg je een rechtszaak, want dat was natuurlijk ook met die buschauffeur. Of oh, ja. bij veiliger was het geloof ik. Ja, bij ja, die werd ja. het last gevallen van. Uh, heb jij uh, piercingen? Ja, ik heb piercingen. Op welke plekken? Nou, kijk, hier in mijn neus en uh, hier in. mijn Tegel. Ja, en, en op een oh. niet nader te noemen plaats Oh, hij ben helemaal nieuwsgierig Ja, dat kan ik natuurlijk niet laten zien ah, Kom op nou, en toen wel echt eindeloos lang Was je, was je lastig gevallen door, van, met de vraag van Kom op nou, laat het ding nou eens even zien en Een gegeven moment liet hem zien, ja En toen ging ze naar de politie aan, aan Ja, aan dat is toch belachelijk Ja, dat is kinderachtig ja. gewoon ja. Nou, ik zo. kan je zo ook nog een verhaal over vertellen, maar dat vertel ik niet in die air. Oh, heb je zelf een uh, cadeau? Ja, dat ja, ook iemand uh, dat zei: van kijk nou, nee, nee, nee hoor. Dat is een ander verhaal. Kijk, uh, je bent uh, net zoals Lenin. Je had een van veel momenten dat je dacht, Verveel veel mij gedood, oh. stierlijk. Laat ik een stuk staal ergens doorheen steken. Dat was een zijn. Een stuk staal. <laughs> Ja, en Lenny Kravitz kan ik me voorstellen dat je denkt, nou, dan moet je een flink stuk staal nemen om, daar, om hem nog te zien. Hè? Want die ja. heeft natuurlijk een apparaat. Echt dat je denkt, nou daar moet wel doorheen, dan zie je het staal dat niet. Is apparaat. Ja, ja dat maar ik er was toch ook zo'n man. Uh, en die, die kon dus heel goed een spijker in zijn neus steken. En die, die, die stak dan expres. Op dat moment dat hij uh, een spijker van 15 centimeter dus had die in zijn neus gedaan. Ja? En dan ging hij door het poortje op het uh, vliegveld. Dan ging hij af. Nou, alles doen. Ze vonden hem niks. Zich van, oh, zegt hij, ik weet het al. En dan haalde hij die spijker <laughs> uit zijn neus. <laughs> en die mensen die vielen gewoon. Bijna flauw. Ja, nou, dat vind ik leuke verhalen. Ja, dat zijn fijne verhalen. Er zijn er nog meer van die verhalen. Natuurlijk. Ha, gewoon de radio aan laten staan. Dan wordt het straks wel nog veel spannender. De nieuwe single van Mona. Nee, nou, niet van de, van de FIFA-family, maar. nach Binnen. In de nacht. Ja, wat was er dan in die nacht? Ja, dat weet ik iets. Dat zegt hij niet. Nee, dat... Ik was zo nieuwsgierig. Ik ben ook wel nieuwsgierig of ze nog een beetje. Nou oh, ja. ja, ik weet niet. Ik heb zomaar een uh, fantasieën daarover. Misschien is die er ook wel, ja. ja maar die fantasieën die gaan niet altijd daarover. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is wel grappig. Volgens mij straks als je wat ouder bent. En uh, een collega mij zei het al van, als je wat ouder bent, dan hoeft het allemaal niet zo nodig meer. En ik zeg, dan denk je er ook niet meer aan? Nee, ik zeg, jezus, wat hou je dan de tijd over? Ja, zeker weten. Voor mij wel. Dan, dan Gaat er gewoon echt een extra kamer open waar je dan allemaal in, in kan denken? In plaats van dat elke keer die kamer open gaat, oh, denk ik aan neuken. Ja. Ik zit er weer in vast. Maar ik denk ook wel van. Het is dus, dus of ze denken aan neuken. Ja? Of ze denken aan kwaadsprekerij over dat andere neuken. <laughs> ja? Oh, die variant ken ik niet. Ja, en. Uh, ja? Of ze denken aan, uh, aan geweld. En oh. uh, ja, wat wil je? Want ik vind het geweld. Dan krijg je inderdaad van die rare excessen van die mensen die dan een pistool kopen. En dan een gek... Uh, met tranen. De tranen zijn kogels, zeggen ze wel eens. Yeah. Oh, ja, ze da ja. oh ja, dat is het mooiste. En die rap scene, zeker, maar. Zeker, ja. of niet? Ja, dat zijn allemaal tranen. Ja, ik moet zeggen dat het mijn favoriete geluid is. Op de jingle machine. Ja. Ik weet niet wat het is. Ja, maar iedereen heeft wel een beetje een agressief hoekje in zichzelf. Volgens ja, maar dat mij ook wel. Jamie Woon hadden we daar en het heette Night Air. Ja. Dat was het was lekker s'avonds op Het weer een rondje met de hond. Nee, en een een triangel zo, met zo'n kersttriangeltje. Uh, ja. Heb ja, ja. kerstdagen? En daarvoor oh. trouwens nog Shot the Moon Mona. Ja, vorige week, jawel, de laatste space. 2, 1, 0 en lift off de final lift off of Atlanta. Ja, ik zie Atlanta. Dat, dat, dat, Dit is mooi, dat accent ja, ook. Echt Atlanta. Mooi. Atlanta. Yes, uh, we have a problem. En uh, afgelopen week natuurlijk de VS is failliet. Nou, Griekenland is failliet. Volgens ja. mij is de hele wereld failliet. Volgens ja. mij kunnen we hem wegdoen. Ik heb hier een protest ook over uh, dat Griekenland failliet is. Dat is echt oh. wel grappig. Dus is een ondernemer uit het Groningse Tolberg... En die geeft dus vandaag, dus ga er gewoon heen. Duizend kledingstukken weg. Naar eigen zeggen. Als protest tegen het wegsluizen van belastinggeld naar Griekenland. Oh? Door deze kleding weg te geven. Ontneemt de winkelier de staat. Zo'n 6000 euro aan omzet en winkel, winstbelasting. Yeah. En de actie kost zelf 4000 euro. Dus blijkbaar, zo. moet je nagaan. Zit er dus gewoon 60% belasting op. Hij wist al eerder aandacht te trekken. Met een anti-pinactie. Waarbij mensen die contact betaalden 10% korting kregen. Dit als het protest tegen het geld. ...dat banken verdienen aan pin Zo. En uh, ja, uh, de, hij heet Anne Heerke, de man, dat vind ik wel heel leuk. Maar uh, meerdere ondernemers hebben zich inmiddels aangesloten bij die actie. Die is dus al om half zeven vanochtend begonnen. En de kroeg tegenover de winkel, die gaat gratis koffie uitdelen. Hij dacht van ja, dan staan er straks allemaal mensen te wachten in de kou... ...en die willen vast wel een kopje koffie. En de kapper om de hoek kwam spontaan met het idee om aan te sluiten... ...want die wil gratis knippen. Dus in totaal doen twintig ondernemers uit Tolbert mee... En uh, ze zeggen ook van ja, we willen ook in Groningen... We hebben daar ook nog een verkiezing voor het leukste dorp uit de provincie. En we moeten dus bij de eerste 14 zitten en dan gaan we naar de finale. Dus uh, ja, het is eigenlijk uh, een, dubbele, een dubbele actie. Van, uh, en uh, protesten tegen al het geld wat uh, misschien weer naar Griekenland toe moet. En protesten tegen... Tegen... De staat en zo. En, en proberen dus om te winnen. Te winnen. Dat ze de, de leukste dorp uit de provincie zijn. Dat is dat is, dat is Ik vind het wel een ludieke actie. Het is een ludieke actie. Alleen ik hoorde gisteren <hums> weer dat het toch beter was om Griekenland gewoon uh, de, de, de, de schuld kwijt te schelden. Dat ja. Dat gewoon klaar. Hup, het is klaar. En dan kunnen ja. we door. Maar het was ook, bij een ander land was het ook gebeurd. En die had zich, het was Argentinië volgens mij. Oh, ook zo'n goed land. Die, ja, maar die was toen ook zo uh, helemaal bankroet. Ja. Yeah. En die uh, hebben, de, is de schuld... En ze schijnen dus, ja, dan, dan krijg je ook een enorme economische groei als je al die rente niet hoeft te betalen. Nee. Die rente nek je gewoon. Maar al die bedrijven die er nog geld van krijgen van het land. Die ja, ja zijn die toch... hebben een beetje pech. Die maar die kunnen dan een wel een weer pech. investeren en dan hebben ze weer heel veel wind. Nou ja, het gaat een beetje ver, hè? En het geld bestaat ook helemaal niet gewoon. Is het is ook helemaal niet. wordt me heen en weer geschoven. Het wordt het weer geleend van die. En het wordt geleend van die en een gegeven ja, ja, Heb jij nog wat? Nee, het leen wel van dat land. En, maar dat land leent het weer van die. En het is dan ja. gewoon doorschuiven van ja, iets wat er niet is. Bijna net als een monopolie. Dan kom je op een gegeven moment kom je ook helemaal in de problemen. Als, je, als jij je veld hebt, dan, dan word je alleen maar rijk. En als jij niks hebt, word je alleen maar armer. Want je moet maar dokken, dokken, dokken, dokken. Ja. Wat mij betreft, hoezee. Ja, dat ja, nou, klinkt toch niet echt enthousiast. Nee, straks nog uh, nieuws uit de regio. Regio ja. natuurlijk Allerlei leuke dingen die eraan zitten te komen Ah, de trein komt net binnen uh, Regio-trein Re uh... Oh, is dat uh, aanslag op jouw poster? De... Dat leek ja, wel. dat nou. is de eerste, het raamzin in Nou, maar eerst nog even muziek op deze zender The City van Patrick Wolf. Echt binnen twee weken volgens mij Echt een van de meest gedraaide plaatsen wil ik bijna zeggen Maar het scheelt weinig denk ik gewoon Wolf, de nieuwe single heet The City. En uh, ja, tijd voor de, de regiobericht, natuurlijk. Ik zit te denken, waar zitten we ook mee in het format? Nou, nieuws uit Zandvoort. Dat is het. Zandvoort Nieuws. Het verhalenpaviljoen reist vanaf zaterdag 16 juli langs zes Noord-Hollandse kustplaatsen. Hier krijgen mensen de gelegenheid om over een bijzondere plek aan de Noord-Hollandse kust te vertellen. Of om naar verhalen te luisteren. En de start is vandaag dus, 6 juli, in Zandvoort op het Raadhuisplein. Om 12 uur wordt het geopend door Elvira Sweet. Sweet of Sweet. Gedeputeerde voor Cultuur, Bestuur en Zorg van de provincie Noord-Holland. En wethouder van Wilfred Tatis. Dus als je daarheen gaat, denk, dan hoor je de verhalen van anderen. En je kan ook je eigen verhaal vertellen aan de professionele filmers in het verhalenpaviljoen. Nou ja, we zullen dus inderdaad dan ooit uh, waarschijnlijk een uh, film... Te zien gaan krijgen. En de interviews zijn dus op de website van Oneindig Noord-Holland, www.oneindignoordholland.nl te zien en te beluisteren. Dus wil jij je verhaal kwijt? Oh, ja, het oh. is ook altijd. Dat mag wel. allemaal ja, Dan zeg je van, oh, ik heb zo'n mooi verhaal. Ik doe mijn verhaal altijd op de radio, dus. Ja, precies. Nou, ze kunnen dus gewoon ook terugluisteren op de streamer van uh, ZFM en dan kan je dit programma ook weer terugluisteren. Ja. Als je denkt, ik heb jullie gemist. Ik heb hier nog, als je het over een filmen hebben. De werkgroep Blekersvaart heeft samen met de vereniging oud heemstede bennebroek een film laten maken over de geschiedenis van de blekerijen. Op een aantrekkelijke manier hebben ze dat gedaan om de leerlingen een kijk te geven van hoe ging dat vroeger ook weer, toen we er geen wasmachines hadden. Nou, toen werd het was werd opgehaald, werd schoongemaakt en werd op veldjes gebleekt. En dan nou zijn ze ja. met een groep groepje 6B zijn ze naartoe geweest. Van de Nicolaas Beetschool zijn daar naartoe geweest. Uiteindelijk krijgen ze ook alweer zo'n certificaat diploma. Echt voor elke stap die zo'n leerling neemt, krijgen ze altijd weer een certificaat ja. diploma. Hè. Ja, maar daardoor denken echt ze ook dat heel ze goed werken, zijn, terwijl ja. ze niks kunnen. Ja, ja ik heb Was nog... Was dat de die... Blekersvaart in Haarlem? Ja, Blekersvaart. Ja. Maar goed, uh, in ieder geval, uh, grappig een foto bij het bericht, bij uh, de, de DJ Peperkoren en Zoon. Is de, en dan zie je het, vijf van die... Uh, Kinderen. Nee, vijf van die kinderen En er zit er altijd weer zo'n één kind bij die de tong uitsteekt Ik vind dat altijd zo grappig <lacht> Ik vond het ja. wel scheid. <lacht> Gezeur ja. over vroeger Gaan we door, kan ik weer achter de computer Ja, dat is ook wel, <lacht> wel grappig Want uh, mijn schoonmoeder, ja? die was van de familie Ray En die woonde in de zaad, aan de, ook aan de Beleninkesvaart En die hadden dus inderdaad een wassarettenstroom En, uh, oh, okay. en uh, wat ik wel begreep is van mijn, uh, mijn ex-man zaterdags moesten zij dan op de fiets... ...en dan moesten ze met enorme zakken was... ...ja, die werd dan gewoon bij de familie in de wasserij gegooid natuurlijk. Ja, logisch. En dan kregen ze ze netjes opgevouwen weer terug. Nou, kijk. Dus uh, ja, dat is toch een beetje een familieachtig uh, iets uh, voor mijn gevoel dan. Dacht het wel. Nieuws uit Zondvoort. Nou, we hebben er nog wel eentje hier namelijk. Donderdagmiddag rond 4 uur is er een hennepplantage ontruimd... ...aan de Kanaalweg in Heemstede was het. Bij de politie was informatie binnengekomen... ...dat er mogelijk een hennep uh, in het pand werd gekweekt... En agenten moesten daar maar eens een kijkje gaan nemen. Ja, hij het meestal een bokje verder ook al. En op de locatie werden 242 planten aangetroffen. Levenlang is gevangen in straf met DBS dwangverpleging en die komen echt nooit meer vrij. Twee halemers van 35 en 48 jaar zijn aangehouden en zijn overgebracht naar Plutjebrek. En Daar zijn ze door de, door de brigadier toegesproken. Ja ja. 242 plantjes. Nou, waar gaat het over? Er was toch laatst nou, ook in. Uh, ergens in, uh, in Verwegistan hadden ze toch ook een enorme plantage gevonden. Ja. Yeah. die was anderhalve kilometer lang. Ja, en breed. En ze hadden daar volgens mij iets van zwart plastic overheen. Yeah. Waardoor het vanuit de lucht niet te zien was. Slim. Kijk, dat was een grote. Dat is een grote. Dus waar gaat het hier nou over? 242 plantjes. Dat zijn kruimeldieven, zijn dat hier. Wat, hou eens, hou eens op met een gezeur, man. Dat ja. is toch mega groot. Uh, ik had nog een bericht dat vandaag ook om, vanaf 7 uur is. Uh, piano House Live on stage in Beach Club Take 5. Dat is wel heel leuk. Het jonge talentvullen, muzikanten en allround repertoire wordt daar gespeeld. In een frisse en sprankelijke uitvoering. Nou, ze zijn heel leuk. Op het feest van Lennart toen ik daar yeah. In Mango's waren ze ook. Nou, ik moet zeggen, ik heb toen erg van ze genoten. Nee, ja, ik kan er niet heen. Ik, uh, ja, ik nee, moet, uh, je hebt een ander feestje. Ik moet keteren thuis. <laughs> wat, wat, wat, wat, wat is dat feestje ook alweer? Ik bedoel, uh, oh, oh, dit feestje was het. Ja, precies. precies. Ze wordt vandaag namelijk uh, 50.000. Dames en heren. Ja, om 7 uur vanavond hoor ik officieel. Nee, 9 uur ben ik geboren. 9 uur s'avonds. Ik ben er nog lang niet. Oh man, hou <laughs> nog even vol. Tot zover het nieuws uit Zandvoort. Precies. Volgende uur hebben we natuurlijk nog veel meer van die berichten. Waardoor jouw leven helemaal verandert. Aangenamer ja, gemaakt wordt. Daar komt het nog net aan. Tijd voor de nieuwe single van Silent Express. Ja, dames en heren. Alleen een nieuwe muziek. Hier fan. I'll be around. Is dat weer. Uh, het ging ook over. Is the world turning around? Weet ik veel allemaal. The end is near. Nou, ik had weer met deze idee. Is dat weer uh, zo'n plaatje dat over het einde van de wereld gaat? Nederlands beentje trouwens, hè? Ja? Precies. Dat je het even weet. Bij ja, het veel Nederlandstalig of nee. Nou, die Nederlands moeten we product. bewaren voor 12 december. 12 december. Wat is er dan? Nou, dan uh, volgens de invocatie en al die dingen weer. Of was het oktober? Nee, het was oktober, hè? Uh, 21 oktober was 21 het. Ja, oktober. ik weet het nog. Ja, ik weet niet waarvoor het blijft hangen, bij mij. misschien ben ik toch een beetje. Is in rust. de herfstvakantie. In de herfstvakantie. Wat oh, lekker zeg. Komt goed uit dan zeg. Ja, dan ja. hebben we toch vrij. Dan hebben we toch vrij. <laughs> Precies. De gisteren was het ook wel een beetje het einde van de wereld. Want het begon natuurlijk allemaal met, uh, uh, met dit. Help. En toen dacht ik, wat, wat gebeurt er nou? En echt, voordat we het in de gaten hadden, gewoon kwam die hele toren beneden. Ja. dat is, ja, dat is heftig, hè? Ik weet niet, uh, heb je het gevolgd ik, een uh, beetje? Nou, ik heb het niet helemaal gevolgd, maar ik heb wel een foto gezien. Dat was uh, van uh, een, een, een soort uh, k achtige toren. Zo. Ja, van, uh, daar gaat hij? Jezus, man, wat een sensatie, hè, dat is Wat een stof allemaal. Echt. <lacht> Ik vond het echt geweldig gewoon. Wat een, uh, wat een geluid. En, uh, nou, ze stonden met z'n allen eromheen. Ik vind het wel dat je denkt van, is het een complottheorie? Want eerst al een andere toren. En die werd uitgeschakeld en toen werd hij doorgelust naar deze toren. En het grappige wel eens dat mensen die aan het werk waren, hadden zoiets van, zo, Ja, nou we zijn net op tijd weggekomen, want we ro roken brand. En toen hadden ze als jongens ontruimen wegwezen. Ik denk, nou ja. pak even een bak met water. Hoeveel ruimte is er op die toren? Even weinig je ja, gewoon één bak water in het rond is uit, dacht ik zelf maar. Ja, maar ja, als, het, als, het, als je echt elektrische uh... Uh, ont ontlading en zo in zo'n kleine ruimte, dan ben je er zelf ook geweest ben ik bang. Je moet toch altijd met water alles wat je aanraakt ja, dat is dat natuurlijk is... ook wel een beetje eng schuim moet je ik, dan hè. Ik he? kan me wel voorstellen dat je naar buiten rent. Ja, nee dat is waar maar goed, uh, we zijn gelukkig maar geen... Uh... De duurklop, oh shit, weet je wel, uh... hoe, hoe moet ik hem dan nou pakken? Ja, dus, ja het is hartstikke eng is dat, dat Ja, dat is het zeker Nou ja. ja, goed, wij hebben in Noord-Holland bijna geen ontvangst meer van Radio 1 en Radio 3 is ook met, met Vette Dus dus ja, luisteren gewoon naar ZFM via natuurlijk de, gewoon de plaatselijke... Internet? Uh, Via de internet. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, precies. Nou, ja. nog meer uh, dat je denkt... Uh, ja, ik heb hier een wijs vind. grappig bericht. Er is in Duitsland was er een slang geboren met twee koppen. En hij is dus gewoon een topattractie geworden in die dierentuin. En het uh, is wel grappig, het is een Duitse slang. ja. Maar hij is geboren in de dierentuin in Kiev. Maar hij is verkocht. In de Oekraïne. De koppen kunnen dus los van elkaar denken, eten en zelfs voedsel van elkaar stelen. En soms willen hun hoofden in de ene richting kruipen, de ander naar de andere. En dit is dus gewoon een siamese tweeling, deze slang. De verzorger die moet dus af en toe zelfs een schot tussen de twee hoofden plaatsen. Omdat ja? ze anders vechten om eten. Maar ja, het bezoekersaantal van de zoo is verdubbeld sinds de komst van de slang deze maand. Freakshow. Maar dit is inderdaad wel apart als nou die ene slang, stel dat het er het een gifslang is. Ja. En die bijt dus, de ene kop bijt die andere. Gaat die andere kop dood, maar dan gaat die zelf natuurlijk ook dood. Want ze zullen toch wel op een of andere manier hun bloedsomloopjes zullen zijn. Zo uh, heb ik helemaal niet over nagedacht ja, nog. Of dat die ene kop de andere opeet, weet je wel. Ja, honger, je ja. eet meet op en dan gaat hij hem opeten. Ja. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik had nog gehoord dat hij verveld was. En uh, tijdens de vervelling hadden ze wel eens. Oh, als straks het andere hoofd er maar niet vanaf uh, valt. Ja, maar dat is heel zielig. Nee, dan raak je de topattractie kwijt. Daar zou ja, ja, het natuurlijk Ja, Maar het is, ja, het, is, het is, spreekt wel de verbeelding natuurlijk. Uh, Alleen uh, legendes gaan eroverheen. Weet je een vrouw met zoveel hoofden. of met armen. Of een die met zoveel ja. koppen, of weet ik veel allemaal. Nou, je, dus je hebt zo'n uh, Een Griekse uh, mythefiguur die had dan inderdaad allemaal van die uh, slangen uit haar hoofd. Zo. Ja. Medusa, volgens mij. Ja, ik ik zo je, kan ik ja. nog wel Vanuit. Dat is ook um, een van die uh, half nou, Nog meer slang in het nieuws afgelopen week natuurlijk. In Den Haag kroop er een python uit een wc-pot vandaan. Ja, ook. iemand zat op de wc en op een gegeven moment denkt van wat heb ik een lange gekregen. Zeg, ja, hij heeft ook een hele andere kleur. Hij, hij blijft maar kruipen. Het is een python! En toen raakten ze helemaal in paniek. Nou, op uh, een gegeven moment hebben ze de boel afgezet. Ze hebben hem gevangen. En dan is het altijd wel weer leuk om die mensen van de dierenambulance te horen praten. Ja, nou ja, het is helemaal niks bijzonders. Het is nog niet eens een python van een meter lang. Die doet helemaal niks. Nee, is allemaal niet niet helemaal gewelddadig. Ik kruip misschien een beetje om je arm. Knijpt het een beetje jammer, verder niet. Die zijn altijd zo relaxed. Ja, maar het he? idee, gewoon van dat jij met een bloot onderlijf op de wc zit. en helemaal als vrouw. Ja. dat je denkt van. Stel je voor, dan dus, dus zit je gewoon la en dan voel je daar wat, weet je wel. En, en je bent er altijd bang dat je in een of andere opening uh, gaat, yeah. weet je wel. Dus, dat is echt your worst nightmare. Ja, ah. dat is. bij mannen zou je eromheen kunnen gaan zitten en je denkt, hé, hey, een ander slangetje eens kijken. lekker strak. Oh, oh, oh heerlijk. <laughs> oh. Nou, zover even. Hebben we nog meer uh, beesten nieuws? Uh, ja, ja, er is een Die vrouw in nieuw... Australië veroordeeld. Ja? Een taakstraf van 180 uur. Want ze had zichzelf gefilmd tijdens het, on, uh, het onthoofd oh, van, van een muis. ook oh, dacht dat ze zichzelf gefilmd had tijdens, maar nee, tijdens het onthoofd van met een, een muis. Seks met een muis. Ja. Ja, nee, waar. Uh, zij, Naomi Anderson heet ze, ze is pas 23, had met een mes het kopje afgesneden. En plaatste de video op Facebook... En het filmpje toont dus hoe de doodstrijd van het diertje 40 seconden duurt. En de rechter noemde haar daad oh, onaanvaardbaar. Jezus, wat is het? de familie van de muis heeft aangifte gedaan. En hij zegt: Ja, je hebt wel spijt uh, betoond, maar dit is een buitengewoon zwaar vergrijp. Ah, wat is dit voor onzin gewoon? Mijn vrouw <laughs> no. heeft ook wel eens heel veel muizen in haar huis gehad. Er woonden er van een kraakpand. En dus ze was het zo zat op een gegeven moment stond ze te Drapt koken. Toen ze gewoon in dood. Gewoon. Ja, stond ze te koken en zo'n muisje kwam voorbij. Echt gewoon vlak voor. Hè. de. Toen was het zat. Ze pakt een mes en ze zet het op het op hoofd van die muis. Kijk uit, kijk, uit. 180 uur taakstraf. hè? En ze drukt hem zo dood. En nou ja, hij spart er nog wel een beetje. Nou, maar als het eruit gefilmd wordt en je toont het aan andere mensen. Dan wordt het geweldig. Nou, ik zou je nog eens even wat laten horen. Wacht even. Even concentreren weer. Ja. Even concentreren. Wacht Ik heb, ik heb geoefend afgelopen week. Wacht nou. ongedierte. Weg ermee! Ja! Nou. Oh, ik heb hem wel, gelukkig. Hè? Nou, ik hoop ja. niet dat ik hier ook nog problemen mee krijg. Ja, ik, nou, nou, dit is een vlieg. Ik denk dat dat een verhouding is. heb je twee dagen taakstraf. Daar heb ik het Ik zo'n nare beesten zijn het. En zeker die al van die maden. Moet je op je eigen werk gaan komen werken, weet je wel? Die, uh, maar ja, het, het is vandaag een heugelijke dag. Het is namelijk. Uh, is de birthday. It's the birthday. Sometjes vliegen in het rond. Jolande. Jolanda is vandaag ook namelijk uh, 50 geworden. En dat ja, dat Saint moet zijn kant al. Zo, bord voor met lekkere sousjes. Misschien ja. is het ook het uh, moment uh, namelijk dat ik dat ik nog even wat even aanbied. Misschien. Dat oh, is even leuk, ja. Dames en heren, nee, nee, Dat verjaardag. waren allemaal kusjes, hoorde je ze? Ja, ja. sorry, heeft hij even luistert. Maar ik heb nog even wat meegenomen. Oh, kijk nou. Kijk. Wauw, wauw. Ik weet niet of je van de pro's, wat is dit, rode wijn, hè? Kijk. Ja, wel, vind ik ja, lekker. Ja, ja. Nou, heerlijk, dankjewel. En een, um, een plantje. Een ballemetje. Ja, oh, ik denk, ik kan gewoon bloemen geven, maar bloemen, uh, dit is ja, die, ver, die verwelken. En dit is een plantje, paasplantje. En die is mijn vrouw was er meteen verliefd op die zegt waardoor die geeft mij nooit dat soort ja, noemmetjes ja, dat zou ik net zeggen heb je niet gelijk ook eentje voor haar gekocht dan Nee, nee, dat, dat moet je eigenlijk. even scheiden. Hè. Je moet niet meteen inkopen voor de hele familie. Je denkt, nou, ik meteen twintig pondjes, ga ik eens even de, de, de weldoener uithangen. Het staat ook heel leuk. Het staat op het ding, hallo, ik ben een echte hebe adenda. Nou, ja. kijk eens. <laughs> en u kunt veel plezier voor me hebben als u op een paar dingen let. Nou, dat is, uh, dat is wel handig, iets met gebruiksaanwijzing. Fantastisch apparaat. Ja, het staat ook nooit bij mannen, van uh, hallo, u kunt veel plezier voor me hebben als u de juiste gebruiksaanwijzing volgt. Nee, dat zou mevrouw eigenlijk gewoon altijd aan het labeltje moeten ja. hangen je het gewoon een beetje aan de voering van de jas. Dan, weet je, dan neem je met een vrouw neem je mee uit. En dan die ja. kan dan mee lopen, bleef, je een hele plezier beleven. Als gewoon volg. de uikse mensen in volgt. <laughs> ja precies. Dat misschien al... Vol, ook, ook, ook. Volg de pijltjes. Vol. Dat maakt het ja, helemaal spannend. Maar nou, je... heel hartelijk bedankt. Ja graag gedaan. Ik neem het. Uh... Ja ik, bedoel, ik, ik moet het toch wel even benoemen. Dat Articulate. het toch heel bijzonder is. Dat je hier gewoon al vijf jaar. Zes jaar. Dit is. Uh... Zes jaar. Ja dat is zes jaar Dat is gewoon echt. Zo goed als elke dag. Ik wilde zeggen negen van de tien keer. Maar het is veel meer dan negen van de tien keer. Ja Dat we hier hoor ik denk dat het uh, 39 van de 52 keer. Ik zeg, dat er ja. drie keer per jaar er niet zijn, of zo? Nee, drie keer per jaar. 49 ja, van de 52 ja, ja. Ja. Oh, sorry. Ja, ja, nee. Dat is behoorlijk hoor. Wij geven onszelf even een waanzinnig schouderklopje. Klub yeah, aan. Yeah. Yeah. Ja, precies. Ja. ja, dit gaat wel het. Het gaat echt wel diep naar binnen. Ja, ja, zeker. En ja. het werkt heel helend. Ja, dat <laughs> <laughs> is toch alles iets weer heel? Dat hebben we vorige week gehoord, volgens mij. Ja, volgens mij ook, ja. Mij. maar het dit, dit, dit, dit is ook, ook zo gemeend. Ja, het is ook zo gemeend. Je hoort het ja, ook ja. gewoon. Ja, Eerlijk. Je nou, mag leefdraai voor met Nee, dames ja, en heren, wat een gedoe, ook met die benenhakker ook, hè. Ik heb wel met het te doen, hij is emotioneel, helemaal stuk. Ja, ik, vind, is, ik, vind, ja ik, vind, ik vond hem altijd wel leuk, maar wat is hij oud geworden, hè. Oh. Ja, in een paar dagen is hij echt bejaard geworden. Ja, ja, ik echt het. zo, man. Echt een stelletje van die opgeschoten jeugd, die al veel zoveel betaald uh, krijgen... Maar gelukkig wel een eigen beveiliging betalen, roep ik altijd weer. Want de politie moet natuurlijk ook hun beveiligen. En dat betalen ze nu uit eigen zak. Dat vind ik echt zo'n mooi gepaard. Want daarnaast doen ze ook heel veel vrijwilligerswerk, die voetballers. Maar die voetballers die doen echt heel veel goeds in de maatschappij. Die zeggen tegen zo'n benenhakker: Hé hey man, je presteert beneden de maat. Je moet op zouten. Nou, een benenhakker denkt van: Nou, dan zal het wel zo zijn. Ik ga snel op vakantie. Ik ben er klaar mee. Ik ben helemaal stuk. Ik kan, dat kan een, ik niet meer tegen. Dan een aansteller, man. Stap naar het bestuur en zeggen: Zijn we er nou helemaal besnugd? We betalen die jongens een hoop geld. Dus ze gaan luisteren naar ons. En zo niet, dan gooien we ze eruit. Maar ja, ze krijgen ook toch boetes als ze bepaalde dingen niet doen? Nou, dat bedoel ik. Dat een gezeur. Er 14 van de 19 of zo, zoiets. Die, ja, uh, ja, 14 van de 19 zagen het er niet zo vertrouwen met hem zitten. Vertrouw opgezegd. Vertrouw opgezegd. Ja, want door hem ga ik niet harder rennen. Ja, of zo. dat is het eigenlijk. Ja, ik moet meer geslagen worden met een stok. Nou, moet jij eens opletten wat je dan gaat doen? <lacht> hè? Nee, ik vind dat hij het goed doet. Nou, beenhakken met zijn staart tussen benen zitten en ergens op een. Uh, Omroon het eiland wilde ik zeggen, maar nee, hij heeft het goed voor elkaar. Hij heeft ergens een, een huisje met een golfbaan en zo. Nou, oh, kijk. Hij wilde weggestuurd worden, dat is het volgens mij. Oh, hij denkt van, nou, het seizoen gaat weer beginnen, moeten we aan de gang. Ik ga weg. Oh, weer zo'n seizoen. Wat een goed excuus om het, hun de schuld te geven en het besturen en zoiets. Ik kon er toch niks van. Ik ga er vandoor. Nee, of we binnenkort misschien uh, een rare bericht horen over uh, dat hij ergens ligt, dat weet ik niet. Maar het uh, zou zo moeten kunnen. Nou, straks nog meer wetenswaardigheden natuurlijk. Eerst hebben wij muziek van Peggy sings The Blue. We draaien elk week dat het dan een hele grote hit wordt. Frank Turner. 6.9. Zie... En blind. Ja, ik heb altijd Ik heb wat moeilijk met die het het, taal van heer en Blind en Weer zien helden. hou Helden. Moet dat die L? Als een Zo Duitser van... zeggen we zijn helden. Weet ik niet. Ja, nee. Maar die was dat dan ook weer? Ja, Don't in the war. Oh, wacht. Dat is een goeie. Don't mention the war. Don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it. Ja, precies. Dat weet ik nog wel. I got away with it, alright. Ja, prachtig. Wat een geniale aflevering was dat. Ja. blijft het eruit tot en met 10 uur. En nou zitten we, van het laagste, het 16 juli, in 61, op mijn geboortedag, was het laagste etmaal gemiddelde qua temperatuur 12,1 graden Celsius, maar nagaan. Oké. En uh, wat ook nog uh, een beetje gebeurd is, dat de Apollo 11 wordt gelanceerd vanaf Cape Kennedy in Florida. Met het doel om de eerste man op de maan te zetten. Hey, ja, hey ja, ja. Op mijn verjaardag, hè? In nege, uh, 1969. 1969, ja, klopt. Dat is wel heel apart. En in 622 na Christus was het begin van de islamitische jaartelling. <laughs> dat zijn wel van die aparte dingen. ja. Ja, het is altijd leuk om te kijken wat er allemaal nou op je eigen geboortedag allemaal ja, gebeurt. en in 1782 de première van de opera Die Entführung aus dem Serai van Wolfgang Amadeus Mozart in het Boerktheater in okay. Wenen. Nou, goed. We zijn zo weer terug met veel meer berichtgeving natuurlijk hier. Nee, de klok. Maar eerst uh, het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.